Des uur. Dit is Caroline Bari met het NOS Journaal. De veiligheidsregio IJsseland gaat extra streng controleren... op het naleven van coronamaatregelen bij onder meer recreatiegebieden... studieintroducties en het offerfeest. Deze veiligheidsregio is verantwoordelijk voor heel Overijssel, behalve Twente. De controles komen omdat dit weekend warm weer voorspeld is... wat waarschijnlijk zal leiden tot drukte in recreatiegebieden. Vorig weekend waren in Overijssel extra controles in de horeca... Toen zijn een paar bedrijven tijdelijk gesloten. De afgelopen dag zijn er 342 coronabesmettingen bijgekomen in Nederland. Is af te lezen uit de nieuwste statistieken van het RIVM. Dat is een stijging ten opzichte van gisteren toen er 247 positieve tests werden gemeld. Opnieuw zijn de meeste besmettingen vastgesteld in Rotterdam en Amsterdam. President Trump zinspeelt op uitstel van de verkiezingen in november. Op Twitter oppert hij dat het beter kan zijn de presidentsverkiezingen uit te stellen, omdat door het coronavirus veel mensen per post zullen stemmen. Trump kan de verkiezingsdatum niet op eigen houtje veranderen, want die datum staat in de wet. De laatste tijd doet Trump het minder goed in de peilingen. Zijn democratische tegenstander Joe Biden gaat juist omhoog. De Zwitserse Justitie is een onderzoek begonnen naar Gianni Infantino, de baas van Wereldvoetbalbond FIFA. Hij zou geheime ontmoetingen hebben gehad met een hoge functionaris van het Zwitserse Openbaar Ministerie... dat toen bezig was met een onderzoek naar corruptie bij de Wereldvoetbalbond. Dergelijke ontmoetingen zijn niet toegestaan. Het onderzoek tegen Infantino en de hoge functionaris richt zich onder meer op machtsmisbruik en schending van het ambtsgeheim. De FIFA zei vorige maand nog dat er niks mis was met de ontmoetingen. Het weer, er trekken sluierwolken over het land, maar de zon schijnt daar makkelijk doorheen. Het is 23 graden in het noorden tot 27 in het zuiden van het land. Morgen is het zonnig en zeer warm. In het zuiden kan het dan lokaal tropisch warm worden. Dit was het NOS Journaal. verkeersupdate. Het is Bianca Daming van de ANWB. Er staat nog steeds file op de A4 van Amsterdam naar Den Haag door de nasleep van een ongeluk. Tussen Hoofddorp en het Ringvaart Aquaduct is nog één rijstrook dicht voor de reparatie van de vangrail. En je hebt daar nog een 20 minuten extra reistijd. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs. Autobedrijf Carimo biedt u veel kwaliteit voor een lage prijs.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 Redemption. Don't want to end up a cartoon If I die here, who'll be my role model? Now that my role model is gone, gone, he'd duck back down the alley with some uh, roly-poly little bat-faced girl. All along, along, there were incidents and accidents, there were hints and allegations. But if you'll be my bodyguard, I can be alone.